Robert Walters met het NOS-journaal. De Italiaanse premier Meloni heeft met ontzetting gereageerd op het botenongeluk op de Middellandse Zee. In Calabria, in het uiterste zuiden van Italië, spoelden de lichamen aan van 59 migranten, onder wie 12 kinderen. Meloni zegt dat ze diep geschokt is over de vele levens die door mensensmokkelaars zijn beëindigd. Ze wil zich met haar regering inzetten om dergelijke dodelijke boottochten te voorkomen. Het is onduidelijk hoeveel migranten aan boord waren toen de boot verging. In verband met het ongeval is een vermoedelijke mensensmokkelaar aangehouden. Israël en de Palestijnse autoriteit zijn het over eens dat de spanningen in het gebied moeten afnemen. Israël belooft de bouw van nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever voor vier maanden te bevriezen. De Palestijnse autoriteit hervat de coördinatie van het veiligheidsbeleid met Israël. En dat is opvallend, want de partijen spraken al lang niet met elkaar. Volgende maand, vlak voor het begin van de vaste maand Ramadan... gaan de gesprekken verder in de Egyptische badplaats Sharm sheikh Het geweld tussen Israël en de Palestijnen... leidde de afgelopen maanden flink op. De Britse premier Sunak overlegt morgen... met Europese Commissievoorzitter Van der Leyen over Noord-Ierland. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze dat ze zich persoonlijk willen inzetten... om de ingewikkelde problemen rond het Noord-Ierland-protocol op te lossen. Dat protocol is onderdeel van het Brexit-verdrag... Bij de brexit bleef Ierland in de EU. Noord-Ierland stapte eruit, want het hoort bij het Verenigd Koninkrijk. Al tijden zijn er spanningen over de handel- en grenscontroles. Nu zou een doorbraak dichtbij zijn. Voetbal. In de Eredivisie heeft PSV gewonnen... van zijn directe concurrent FC Twente. Het werd 3-1. Koploper Feyenoord versloeg Fortuna Sittard met 4-2... en Ajax was met 2-1 te sterk voor Vitesse. Het weer onbewolkt en vannacht gaat het in het binnenland 2 tot 3...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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1531 hier op ZFM. En mijn naam is Ben Vogel. uw gast hier... ...voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We hebben slechts één nieuw album in de... Dit is 1531ste uitzending. En dat is van Michael Whalen, maar hij doet het niet alleen. Hij heeft Michael Brook meegenomen. Hij heeft Michael Mandering meegenomen. Maar ook Cars Cale en Jeff Oster. En Jeff Oster, die kennen we heel goed. Want die heeft al veel albums solo gemaakt. Maar ook vooral met anderen. En Jeff spreekt, speelt op de horens, de trompetten en dat soort dingen. Dus een hoop Michaels in dit uh, update-album Our April Tigers. Ja, ze lopen een beetje vooruit. We gaan luisteren naar uh, toch een heel fraai trekje over water. Nou, en dan gaan we in de herhaling met allerlei nieuwe werkjes. En voor, eens even kijken, vanaf uh, track 7 in dit uur gaan we terug in de tijd. En dan hebben we nog over 2022... Met Lisa Gerard Ceramiek. En eens even kijken. Uh, Peter Carter natuurlijk. Uh, komt ook weer langs met Soul Story. En we sluiten af met Oliver. Uh, eens even kijken. Ik had, ik had erop geoefend. Uh, nee. Uh, ja, dit ook. Nas, Nasik Zinski. Met ballerina. Ja. Nou ja, goed. Whatever. Je kan het allemaal nalezen op, op peacefulradio.info. Deze playlist en natuurlijk het programma terugluisteren. Veel luisterplezier! This is Kirani, you're listening to Peaceful Radio, your station for good music. <music>